Onberaden wedder, een hoorspel door Jan C. Hubert naar de roman van Raphael Sabatini. MUZIEK Negende deel. De comte de Châtellerault geeft zijn degen. Mademoiselle de la Vito, ik bied u het leven van die de l'Espiron aan. Dat is. Oh, Monsieur, ik wist het wel. Ik wist wel dat u goed bent. Dat uw hart zegt. Mijn hart, Mademoiselle, zegt me tegelijkertijd dat ik u in ruil voor die goedheid mag vragen. Mijn vrouw te worden. Wat een herinnering. Wat let me. Nee, nee, nog even. Schandelijk voorstellen, monsieur. Als u, als u werkelijk van mij hield, zoals u mij hebt willen wijsmaken, zou u me willen helpen zonder deze onbehoorlijke, deze onmogelijke, onmogelijke schatting te eisen. Ik zou het met u eens kunnen zijn als dit gewoon een alledaags geval was, maar dat is het niet. Als u alleen maar zou willen bedenken wat ik allemaal voor u op het spel moet zetten.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 Vrij en zonder enige lijden. Is u dat voldoende zekerheid, mademoiselle? Ja, Ja. Ik... En nu ik. Saburo, doe geen moeite. Hier ben ik al. Wat? Hoe kom jij? Hoe komt u hier? Waar is Roxalan? Wie? Roxalan? Maar waar zijn de Loveit al? Die is hier niet. Zeg ogenblikkelijk waar ze is, of ik vermoord je. Hoe weet je dat ze. Ik weet alles. Als je niet ogenblikkelijk zegt waar ze is, dan. Ze is. ze is weggegaan. Dat kan niet. Zo even was ze hier. Als ze was weggegaan, had ik haar op de gang moeten tegenkomen. Hè? Dacht je nou heus dat ik een dame zou toestaan door de gelachkamer te vertrekken? Nee, monsieur. Ze is vertrokken door deze zijdeur, die. Zoals je ziet, op de binnenplaats uitkomt. Hé, hey, hier heb jij. Wat betekent dat? Geef hier die sleutel. <laughs> Straks. Nu deze nog? Ziezo. Monsieur le Comte de Châtelrooy, dappere afgevaardigde des Konings, nu wij. Nu wij? Verbeeld u, monsieur, dat u mij kunt imponeren met uw belachelijke theatrale entree, met uw ongelooflijke brutaliteit? <laughs> Theatraal. Zegt u dat wel, monsieur le Comte? Dat woord past u uitstekend, want ik kan toch niet nalaten u mijn compliment te maken voor de ongewoon knappe wijze waarop ge zojuist die korte één acteur hebt geansaneerd. Jammer voor u, zult u de première niet beleven. Als u met deze jammerlijke omhaal van woorden zou willen suggereren, monsieur, dat u enige kennis zou dragen van het onderhoud dat mademoiselle de la Védan... Van suggereren is geen sprake, nobele mensenvriend. Hier. Dit schot moet een muur verbeelden. Maar als alle muren in deze auberge royale zo zijn als deze... ...geef ik geen soe voor het leven van welk geheim ook. Ik begrijp u nog steeds niet, monsieur. Toen u, mijn heer, enige minuten geleden... uw minnen voorstellen durfde voorleggen, mademoiselle de la ...was ik aan geen zijde van dit vertrek daar getuige van. Daarmee bewijzend dat Berdely le Magnifique... Dat toonbeeld van ridderlijkheid. Dat sieraad van het hof. Een doodgewone spion. Een Luisterfink is. Het doet mij genoegen, mijn heer. Dat u zich mijn naam weer herinnert, al is het rijkelijk laat. En wat deze nieuwe beschuldiging van u betreft... geen zinnig mens zal zich daarvan iets aantrekken. Aangezien dat werd geuit door een man... die eindelijk in zijn ware gedaamd is... ontmaskerd als moordenaar, bedrieger en dief... Bij de hemel! Daarvoor zult u mij voldoening schenken. Graag! Ik heb meer voldoening voor u dan u waarschijnlijk aan kunt. Steek die tegen op, monsieur le comte, en ga zitten. Wij hebben iets te bespreken samen. Ja. Ah, kijk eens aan: papier, een inkt en een welgesneden pen. U hebt werkelijk uitstekend voor alles laten zorgen. Alle duivels, ga niet te ver, Bernalie, ik waarschuw je. Maar ga nu toch eindelijk eens zitten, monsieur. Steek die gevaarlijke degen op. Ik zou het maar doen als ik u was. Want mooier gelegenheid om het mee te praten, ik krijg je waarschijnlijk nooit weer. Hm, belachelijke kwast. Het kan zijn dat het gesprek u zo ontroert dat u de neiging zou kunnen krijgen de gelagkamer op te zoeken. Met het oog op die eventualiteit heb ik mij dus veroorloofd beide deuren af te sluiten. Zo. Dat is dat. Ik zou dan willen beginnen... met vast te stellen dat u... Toen u mij overhaalde tot die weddenschap op Mademoiselle de la Védan, deksels goed op de hoogte was van zekere feiten en omstandigheden, die het mij naar uw idee onmogelijk zouden maken te winnen. Hm. Op dat moment was u dus een bedrieger. Hell en duivel, ik doe het! Ga zitten, Chateau, maar ik ben nog lang niet klaar. Ja. Op zekere dag ontmoette u onze wederzijdse aller vriend, de chevalier de Saint-Eustache. Maar... En uit wat hij u vertelde, vooral toen u ontdekte wie eigenlijk die de L'Espiron was, maakte u op dat het lot mij beter gezind was geweest dan u toen kon vermoeden. Oh, de Saint-Eustache, pa! Ja, bah. Maar dat belette u niet gebruik te maken van zijn Judaswerk. En als een voorleerde te Tafijnse dat u mij niet kende. Oh. Want ter dood gebracht als René de L'Espiron ...zou Marcel de Bardelie nooit kunnen terugkeren. Zodat u als onbetwiste winnaar ja. van een wenschap... ...mijn bezittingen zou kunnen overnemen... Ja. Deze bewonderenswaardige tactiek, geachte graaf... ...brandmerkt u dus als een dief en een moordenaar. Ik weiger uw beledigingen nog langer aan te horen. Wat moet deze onzin voorstellen? U zit hier allerlei stommiteiten uit te kramen... ...en tegelijkertijd te schrijven als een waanzinnige. Ik heb er genoeg van. Ik ook mijn waarde meer dan genoeg. Desondanks... Zullen wij deze nuchtere, doch uiterst leerzame vaststelling van naakte feiten nog even moeten voortzetten? Oh, Ik moet u wel verzoeken niet zo op de tafel te slaan, want dat hindert mij bij het schrijven. Goed, we gaan verder. De koning arriveerde veel eerder in Toulouse... ...dan u had berekend... ...en u moest dus vrezen... ...dat ik u toch nog zou ontsnappen. En daar komt waarachtig... mademoiselle de lavedon... ...een hoogst eigen persoon naar u toe... ...smekend om mijn waardeloos leven. En, ridderlijke vriend... ...als een levend en altijd duidelijk bewijs... ...hoezeer ge uw wernschap hebt... ...verloren... Deed de edele Comte Chateau. doen. Hij werd koopman. Sacheraar in mensenlevens en mensenzielen. En alweer een bedrieger. Alle duivels bertelien, nu is het genoeg. Zwijg, idioot. Wie denk je wel dat je voor hebt? Ik wil dat jij goed begrijpt dat jij op grond van wat we zo even terdege hebben vastgesteld de verliezende partij bent. En dat ik derhalve die vervloekte der weddenschap heb gewonnen. Ook als jij mij eerlijk had behandeld. Want je hebt zelf de bekentenis van mademoiselle de la dan gehoord. Van dit ogenblik af. ...mag ik dus jouw bezittingen als mijn eigendom beschouwen. Zo, dacht je dat ellendige poseur die je bent? Hans Wurst, potsemaker, wou je zeggen dat jij geen bedrieger bent? Hoe kwam je dan aan de naam René de L'Esperon, hè? Door blind toeval, monsieur. En het heeft met de kwestie niets te maken... De voorwaarden waaronder de wenschap erna gegaan... ...sloot in geen enkele krijgslist of vermomming uit. Je hebt dus verloren, Chateau. Hoe je het ook bekijkt, geheel en al verloren. Desalniettemin, niet te de min. Hier, lees dit. Hm. Huh? Ik begrijp het nu. Wat Wat moet dit betekenen? Dit betekent dat ik er de voorkeur aan geef... ...te doen voorkomen... ...alsof ik verloren heb. Ja, maar... Zoals u ziet, monsieur Comte, ...heb ik nu dus schriftelijk verklaard... ...en met mijn handtekening bekrachtigd... ...dat mijn bezittingen in Picardie... ...uw eigendom zijn. Maar waarom in zijn hemelsnaam? Omdat ik ben gaan inzien... ...dat onze wetenschap zo infaam... ...en minderwaardig is geweest... ...dat dit de enige manier is... Waarop een edelman, uh, waarop ik boete kan doen, jegens de vrouw die wij zo diep hebben beledigd. Ik zie niets in. Ach, mordemond, joe ik, ik begrijp er niets van. Helemaal niets. Nee, dat spreekt. Het begrijpen van erezaak is niet uw sterkste kant, heb ik gemerkt. Maar u zult er toch geen moeite mee hebben te begrijpen dat mijn bezittingen dus nu u toebehoren. Daar zult u wel niet zo sterk van profiteren, maar als u een duidelijk testament maakt, uw erfgenamen zoveel te meer. Dacht u nu werkelijk dat Zijne Majesteit dit krankzinnige document. Zijne zal? Majesteit zal u, ik denk vandaag nog, doen arresteren, monsieur. Mon dieu, weet Zijne Majesteit dan? Alles. Ja, alles. <laughs> ja, alles. Wat ben je toch dom, Shatterdorff? Hoe dacht je dat ik anders op vrije voeten voor je zou staan? Oh, liederlijke schrik. Jij hebt me verraden. Wat had je dan eigenlijk verwacht? Dat ik dit angstvallig geheim zou houden. Hoe jij misbruik makende van je... Hé, hey, we kregen bezoek, geloof ik. Monsieur le comte, ik ben de. Hè? de, huh? Ver de domber, wat moet jij hier? Maar monsieur le comte, wij hadden toch afgesproken. Ik. Ik, ik ben speciaal naar u toegekomen om. Oh, Mijn waarde, chevalier de Saint-Eustache. Je ziet toch dat je ten zeerste ongelegen komt. Monsieur le comte voelt zich niet zo goed. Hij kan niemand ontvangen. U bent. Bent u. Monsieur de l'Espérance, ik, ik, ik, ik moet het zeggen. Ja, waarachtig, is hier levend en wel. Marcel, Marcel, waar ben jij al die tijd geweest? La Fosse, eindelijk willen ze een gezicht uit Parijs. Wel, ja. monsieur, ik hoef hm? u niet te vragen hoe u onderhoud met zijn majesteit is afgelopen. <laughs> nee, Armand. Ik moet je ten zeerste bedanken voor je snelle en doeltreffende tussenkomst. Nee, nee. En je neef natuurlijk, die kranige kapitein van de dragonders. Wie is die fluisterende vriend daar, Die het zo druk heeft met onze nee, nee, ook al fluisterende nee, nee, monsieur Le Neem Nee, ja, maar wat je wilt, saint dus Maar ik heb met dat soort dingen afgedaan. Ja, daar begrijp ik niets van, monsieur Nee, je had hadden toch afgesproken? Ik ben de duivel met uw afspraken, meneer. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Maar... Maar, maar dat is onmogelijk. Ik zie de komst van Monsieur de Bardelie is niets meer onmogelijk. Dat moest jij toch weten, slummer. De Bardelie is deze heer. De... Jouw omlendige praatjesmaker. Deze heer is de Marquise de Bardelie. Die jij zo goed kende. Kijk me nu maar eens goed aan, want ik geef je precies een halve minuut om te maken dat je wegkomt, anders strap ik je eruit. Ja, je ja, merkt. Maar... Ik. Uh, heren, ik, ik. Ik moet u toch werkelijk verzoeken. Uh, uh, monsieur le comte, ik, ik. Ik. wacht op u in de uh, galgkamer. <laughs> Bravo, nu ken ik je weer, Marcel. Want bij mijn vroomheid aan je kleren zou je het niet zeggen. Je ziet eruit als een landloper, zeg. Vind je niet, Chartelro? Met uw kinderachtige praatjes heb ik niets te maken, meneer. Monsieur de Badelis. Ja, wat is er nu nog, monsieur le comte? U bent mij schuldig. Als het papier dat ik u zojuist heb gegeven u nog geen voldoening genoeg is, moet ik vrezen dat uw hebzucht niet te verzadigen is. Praatjes, mijn heer! U zult mij satisfactie geven. Nee, dat zal ik niet. Mijn eer gebiedt mij zeer kieskeurig te zijn bij de keuze van mijn tegenstanders. Laffert, gemene huigelaar! Uw machteloze scheldwoorden kunnen mij niet hinderen, mijn heer. En de beul vermoed ik ook niet, maar die is stellig veel minder kieskeurig dan ik. Pij dan! Liederlijke pias! Misschien wil je nu vechten. Hola! Monsieur de heeft geen vuistgevecht wat ik u binnenwacht. mag. Stik hem over hoop, Marcel, de beul heeft het al druk genoeg. Goed, ik zal vechten. Maar ik zweer de shuttle Road dat ik er niet aan denk de beuls en karwei te besparen. Boek de duw, Ik wil je secondant zijn. Ik moet. Dat mag je me niet weigeren, Marcel. Al was het alleen maar omdat ik in de tijd heb geholpen het vuurtje aan te blazen. Goed. Dat is voor mij de enige manier om ook eens in het boek der historie te komen. Of op het kerkhof. Ah, maar jij wilt het mij tegenmaken omdat jij de heer voor je opeist. Maar jij hebt voor Bardelie al meer dan genoeg gedaan. Is het niet zo, Marcel? Ja, dat is waar. Goed. Lafosse is mijn secondant, monsieur Comte. Wie is de uwe? De chevalier de saint eustache monsieur. Uh, uh, hij wacht mee in de gelagkamer. Dat vreemde vatje met zijn meelgezicht. <laughs> dat, ik kan niet vinden dat het hier zo schrijtlustig uitziet. <laughs> dat is ook niet nodig, Lafosse. Gelet op het zeer persoonlijke karakter van deze kwestie... ...wens ik onder geen enkele voorwaarde voortzetting... ...van het gevecht door de heer Secondante. Is dat duidelijk? Geheel, en al, waar wachten we dan nog op! Hallo, monsieur, naar de binnenplaats! <laughs> monsieur Le Comte, ik heb gewacht tot u. Ja, mijn heer, daar hebt u goed aan gedaan. Volg ons naar de binnenplaats. U bent mijn secondant. Secondant? Monsieur, bedoelt u... Monsieur le Comte bedoelt dat er geduelleerd zal worden, ja. La Vos is mijn naam. Ik ben de secondant van monsieur le marquis de Barly. Uh, uh, ik ben de chevalier de saint eustache mijn heer. Maar ik wil de heren er toch op patent maken... dat Zijne majesteit bij Edict heeft verboden. Chevalier, u ik... zult vandaag eens moeten afzien... van uw hinderlijke breedspraakigheid. Daar is het nu de tijd niet voor. Maar monsieur de Lesb... Monsieur, monsieur de marquis, de... ik... Uh... Als het nu maar uit is... Hallo, monsieur. naar de binnenplaats. Edele heren, wat gaat u doen? Mijn zaak, mijn herberg. Ik smeek u, edele heren, doe het niet. Oh, je bedaard, goede man. Deze heren hebben even een verschil van mening te bespreken. En zij verkiezen dat te doen op deze binnenplaats zonder dwarskijkers. Ja, ja, maar. Sluit de koetspoort en zorg dat we niet gestuurd worden. Ja, maar dat kunt u niet doen. Mijn zaak komt in opspraak, heren. Bedenk toch, edele heren, dat de auberge royale door zijn geërbiedigde majesteit. Sluit de deuren van je koninklijke herberg, vriend. En nu vlug een beetje. Nou ja, maar... Ja, schiet normaal, nou, schiet normaal. Dit Duurt dat toch altijd lang met die geels? Ja, nou de andere nog? Ja, nou, schiet op. Kom, kinderen, aan het werk. Want ik heb zo'n idee dat die bezorgde kroegpaas weer heel gauw terug is en dan niet alleen. Idioot. Niet schelden, monsieur le comte, maar vechten. Klaar? En garde, monsieur! Wacht een man, dat scheelde maar een haar. U nee. bent gewoond, monsieur. Het is niets, monsieur. Het is je rechterarm, Sattelro. Naar mijn mening behoort de strijd te worden gestart. Ach, mijn mening niet. Dit is een duel aan Loutrose, monsieur. Het moet worden voortgezet, zolang we er toe in staat zijn. Zeg dat ik nou prijs zal stellen als monsieur de Bardelie mij de eer van een tweede poging wil aandoen. Wat denk jij van Marcel? Zegt monsieur Lecomte dat het niet mijn gewoonte is te vechten met een gewonde tegenstander. Ik scherm even goed met mijn linkerhand als met mijn rechter. Lavois, zeg monsieur de Chateauro dat ik mij alleen in dit duel heb gegeven omdat hij mijn moed in twijfel durfde trekken. Dat heb ik hem nu afgeleerd. En hierbij wens ik het al Dit is een duel tot het uiterste met Bovendien, het begint al te schemeren. Over een paar minuten is het te donker. Ha, over een paar minuten heb je geen licht meer nodig. Nooit meer. Je bent een lafwaard. Hoi, Over Een vervloekte lafwijk. Maar de musketeers met die stomme waar die zo gauw vandaan heeft gehaald... Het is gedaan met monsieur de Comte, geloof ik. Monsieur le comte de Châtellerault, in naam des konings, uw degen. Wie bent u, mijnheer? D'Artagnan, monsieur. Koninklijke musketiers. Juist. Hm. En u eist dus mijn degen. Ik heb inderdaad de eer. Goed. Monsieur le chevalier de Saint-Eustache. Wilt u zo goed zijn, mij mijn degen te geven? Alsjeblieft, monsieur Le comte Ik dank u zeer, mijn waarde chevalier. Eh bien, monsieur d'Artagnan. Pas op! Hij hey, laat hem oh, de pas, degen op, Monsieur Lecomte! Die is er geweest. Nu, nu mag u mijn degen nemen, monsieur l'officier. Dat is me wat moors. Ik moet u zeggen, mijn heren, dit had ik niet verwacht. Hoe heeft u dat zo gehoord? Het razendsnel, een bekende truc, monsieur l'officier. Gevest op de grond, punt op de borst en dan voorovervallen. Is u dood? Nee. Maar het scheelt niet veel. Ja, ik, ik zou. Ik kan hem toch zo niet laten liggen. Zo. En nu snel jullie. Draag hem de herberg binnen en verbind hem voorlopig. Waar is die dappere chevalier de Saint-Eustache zo gauw gebleven? Die is er van doorgegaan. Ik heb wel gemerkt dat hij liever voor voorraders speelt dan voor secondant. Wat ik me nu al dagenlang afvraag: hoe is die chevalier toch zo in het gezelschap van de Châtelreau gekomen? Dat kan ik je wel vertellen. Amédée heeft me daar vloekende van verontwaardiging over gesproken. Uh -huh. Hij heeft de Châtellerault als het ware opgewacht. toen die als afgevaardigde des konings in Languedoc aankwam. Uh -huh. Hij heeft hem gewoon als aanbrenger van opstandelingen zijn diensten aangeboden. En de Chateau. Ja, Dat hoef je toch waarachtig niet te vragen. Die nam ze dankbaar aan natuurlijk. Ja, vooral toen de chevalier bij wijze van zeer bijzondere aanbevelingen erop wees... dat hij de provincie tot in alle hoeken en gaten kende... Hm. en dat hij in staat was gegevens te verstrekken over de gezindheid van personen... die bij zijn majesteit en bij zijn eminentie nog als volkomen regeringsgetrouw bekend stonden. Mordieu, ik heb het vermoed toen ik op La Védan was. Vertrouwd heb ik hem eigenlijk nooit... Hoewel hij dit voorkomen of hij de zaak van de opstandelingen ten zeerste was toegedaan. Nou, dat is ze beslist niet. Tenminste een half dozijn edelieden met hun familie erbij heeft de smeerlappel aangebracht. Wat? En nou, dat zullen er nog wel meer worden. Wat heeft nu carte planche? Een soort vaste aanstelling als rebellenjaar, Met een hele compagnie goede Franse dragonders om hem te helpen. Nee. Het is een grote schande voor die dragonders en voor Frankrijk. Ik geloof nooit dat de koning hiervan weet... Misschien kan ik zijn majesteit er wel van overtuigen... dat er aan dit onbehoorlijk gedoe een eind behoort te komen. En als je zijn majesteit er meteen zo ver kunt krijgen... dat hij Monsieur le chevalier laat opknopen... dan doe je mij ook een groot plezier. Ja, ik vertrouw het niet. Dat is een zeer vies mannetje geworden, die chevalier de Saint-Eustache. Ja, maar, maar jij ook, Marcel. <lacht> jij ziet eruit om met geen tang aan te raken. <lacht> ja, ja, ik schaam me diep... Maar die satanse kerel, die kan niet meer. Hij zijn geen velden of wegen meer te bespeuren. En hij heeft mijn hele garderobe onder zijn berusting. Châtel dus Chattelro heeft mij rustig in zijn gastvrije kerker laten vervuilen en verslonzen. Maar daar gaan we ook iets aan doen. Kom naar het Hotel de Lepé, Marcel. Daar logeren we. En ik meen zeker te weten dat er voor jou ook nog wel een kamer is. De comte Châtellerault geeft zijn degen. Dit was het negende deel van de Onberaden Wedder, een vervolghoorspel in twaalf delen door Jan C. Hubert naar de bekende roman van Rafael Sabatini. De medewerkenden waren Berdèxtra als Marcel de Marquise de Bardali, Han König als de graaf van Châtellerault, Hans Zuring als de chevalier de Saint-Eustache, Frans Somers als La Vos, Niet van Reesema als Armand Mironsac de Castelvert. Dries klein als de waard van de Auberge Royale... ...en Gerard de Zoete als een officier van de Musketeers. De regie had Jan C. Hubert.